...aan omkoping. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Chirac stond terecht omdat hij als burgemeester van Parijs politieke vriendjes benoemde in functies die helemaal niet bestonden. Chirac werd later president en kon vanwege zijn onschendbaarheid lange tijd niet worden vervolgd. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen onstuimig en nat en een graad of 6. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Hoogmade 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 A bomb on another town while Lusar and Jim Hefty. If I get home, lift up, tell the tale. I'll run for all presidencies. If I get her Go!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 Yeah. <laughs> ZANG Zandvoort, ook op internet. internet, internet, internet. www.zfmzandvoort.nl Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse 50. Winterse 50. De Winterse 50. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden.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 Save to move on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 Love you Apple. en zet hem op CFM. CFM.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 Na afloop van de actie overhandigen de vakbonden een petitie aan de raad van commissarissen bij NETCAR. Daarin eisen ze dat de 1500 werknemers hun baan behouden. TV-producenten en filmmaakster Olga Matze is overleden. Ze werd wel de moeder van de Nederlandse soap genoemd. Matze stond aan de wieg van goede tijden slechte tijden. De succesvolste Nederlandse soap aller tijden. Ze schreef jarenlang de belangrijkste scripts. Voor haar korte debuutfilm Straf won ze in 1974 een zilveren beer op het festival van Berlijn. Olga Matze is 64 jaar geworden. In de geestelijke gezondheidszorg verdwijnen komende tijd 7000 volledige arbeidsplaatsen. Dat is één op de negen banen. In totaal zullen daardoor zo'n 9000 mensen hun baan kwijtraken. Dat heeft Marleen Bart, voorzitter van GGZ Nederland, gezegd. In het hele land zijn GGZ-instellingen bezig met reorganisaties. De GGZ moet volgend jaar 600 miljoen euro bezuinigen op een totaalbudget van 6 miljard. Oud-SS'er Heinrich Boeren is van een bejaardenhuis overgebracht naar een gevangenishospitaal in Noord-Rijn-Westfalen. De Nederlandse oorlogsmisdadiger zat in een tehuis in Eschweiler in de buurt van...